Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Waterbalmoed met het NOS-journaal. Het kabinet overlegt vandaag op het Catshuis over een mogelijke verlenging van de avondlockdown, die vooralsnog tot volgende week zaterdag geldt. Het outbreak management team wil, gezien de huidige coronacijfers, nog geen versoepelingen. Ook met kerst moet wat betreft het OMT het maximum aantal van vier bezoekers thuis blijven gelden. In het overleg vandaag wordt waarschijnlijk ook gesproken... over het verlengen van de kerstvakantie voor basisscholen. Tot nu toe wil het kabinet dat niet. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Na drie weken is de lockdown in Oostenrijk voorbij. Maar wel alleen voor mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona. Sinds 22 november mochten de Oostenrijkers alleen de deur uit... voor essentiële zaken als werk en boodschappen. Dat blijft voor mensen die niet gevaccineerd zijn... in ieder geval nog tot tien dagen zo. Anderen kunnen weer tot 11 uur avonds naar horeca, musea en theaters. De afgelopen weken waren er meerdere grote demonstraties in Wenen tegen de coronamaatregelen. Vooral tegen de vaccinatieplicht die in februari in zou moeten gaan. De zware tornado's die afgelopen weekend over zes Amerikaanse staten raasden... hebben in totaal zeker 84 mensen het leven gekost. Vooral Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70. In een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois kwamen zeker zes mensen om nadat het dak was ingestort. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. In het openbaar vervoer gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in. Vooral op het spoor zijn er wijzigingen. Zo er voortaan op de trajecten nijmegen utrecht schiphol en Schiphol-Leiden-Rotterdam elke tien minuten een trein. Zeeland krijgt elk uur een extra intercity tussen Vlissingen en Roosendaal, die een kwartier tijdwinst moet opleveren. Het weer nog grijs en druilerig vandaag, maar dankzij de zuidwestenwind wel zacht, zo'n 11 graden. Ook morgen grotendeels bewolkt, maar dan wel bijna overal droog. Dit was het nws journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer doorrijden, maar op de N201 van Uithoorn naar Hoofddorp is dat niet het geval, want de weg is dicht bij Schiphol. Er is een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort maar... Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En daarvoor bedank ik eventjes kort voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor je natuurlijk onze herkennismelodie. Die was van Louis Davies met weet je nog wel oudje. Opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Waaronder Rika Jans. Corrie Konings, Ramse Safi, Lisbeth Lis. maar is Tante Leen geboren in Amsterdam op 28 januari 1912... en al daar overleden op 5 augustus 1992 was... haar naam was Helena Kokpolder... was een Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan... en uh, ze begon haar carrière pas op 43-jarige leeftijd. En daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelster... en u hoort er nu Tante Leen met Waarom wil je niets meer van me weten...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 Als hij dan verhaalt hoe het leven begon. Bij het ontwaken handel in zaken humor en gein. Dat was de levensbron. En had je een dag eens geen mazzel gehad. Amsterdam Huid, en nog voelt het de pijn. Amsterdam Huid, en waar het eens heeft gelachen. Amsterdam Huid, want de weg is de gein. Als vader verhaal.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 Uitgeroeid. Hebben daar jullie zijn jeletjes gestoeid? Men noemde hen eraan zo so kat of God, Waarom mag het niet zijn zoals het er was? Amsterdam waar het eens heeft gelachen. Amsterdam De Amsterdam huilt wat het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want de weg is de gein. Op vrijdagavond koegel met peren. Wie dat niet nast? Het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en met een traan in zijn ogen. Fluistert hij. Muzzel Voor de hele mis ogen. Voor de hemele Voor de hele missie. Met Amsterdam huilt. En de volgende dame is Lisbeth List, geboren als Elisabeth Dorothea Ellie Driessen. Geboren in Bandu op 12 december 1941. En overleden in Soest op 25 maart 2020. was een Nederlandse chansonnier en actrice. En zij behoorde bij leven tot de bekendste zangeressen van Nederland. En behaalde in dit land grote successen samen met. Uh, Ramsezaffi, En in 2017 kwam er een musical over haar leven uit. Ze hebben een heleboel mooie hits gezongen. Ik heb er een paar keer live mogen ontmoeten. Toen was ze samen met Ramsesaffie. Bij uh, heel lang geleden de kerst-in hier in Zandvoort. U hoort er nu Lisbeth List samen met Ramsesaffie. Met Aan de andere kant van de heuvels. Het gras zal altijd groener zijn. Aan de andere kant van de heuvels.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 Zal altijd groener zijn, aan de andere kant van de heuvels. En als we nu niet verder gaan, dan drijft de sleur ons uit elkaar. Dat we daar anders zijn dan nu Het gat zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de huis Al zien de anderen om ons heen Niet verder dan dit ene dal.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 En haar sneeuwwitte boezem was nauwelijks bedekt. En haar sneeuwwitte boezem was nauwelijks bedekt. Blonde Jean had een baan, de familie stond haar aan. Als mevrouw was verzonken in dromen. Meneer steeds met haar nog wat bomen Maar al snel Maar al snel Kwam een rel, kwam een rel. Maar ging kijken, maar ging bij, kijken het stel. bij het stel paar met winter nog dansen manchet. Sjaan zat op de rand van zijn bed.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 staat als prinses voor het raam en haar steen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 Van de behanger zijn, of van een Franse zanger zijn, of, of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan breken tot hij per ziet. Vader zegt: Pas op, mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.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 Pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon. U hoort de muziek van André van de Heuvel. Samen met Leen Jongewaard met een veelgedraaide plaat in dit programma. We zijn er vroeg bij op een mooie Pinksterdag. En daarvoor hoor u Rio Jim met de sneeuwwitte boezem. U luistert uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op een reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En al die muziek wordt dan ook weer beschikbaar gesteld op kort draaien. Elke week zoekt u op zolder naar een doos met leuke plaatjes. en die zoeken wij dan weer uit. om voor u te gaan draaien. hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de volgende artiest is Frank Boudewijn de Groot. geboren in Jakarta is natuurlijk een Nederlandse zanger songwriter, muziekproducent en acteur en hij werd uh, geboren in Japans interneriskamp in Batavia en Jakarta, Indonesië voormalig Nederlands-Indië zijn moeder Sophie uh, Elisabeth uh, Sauresi, overleed in juni 1945 in het Japanse interneriskamp, Taijeng na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn zijn broer en zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht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 We stoot naar Zandvoort, uit Zandvoort. ik zoveel van je ja. houd. Wat verdriet Mooi ben je niet Zeker niet Als je kijkt Bin geen plaats, Schoonheid vergaat Alleen de lelijkheid Die blijft daar wat je maar al bent Al zijn je kleren daar niet van zitten dit dan is lang geleden Rare man, al denk ik soms dat je enkels kelder kan.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 het was vol gemeten, is hij gestorven. Gilles de Korte met het feest dat nooit gevierd werd. En daarvoor hoor u Willy Alberti. Samen met dochter Willeke Alberti. Met omdat ik zoveel van je hou. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badpaas Zandvoort. De volgende artiest is Antoon Gerald Theodor, beroepnaam Toon Hermans, geboren in Sittard op 17 december 1916 en overleden in Nieuwegein op 22 april 2000. Was natuurlijk een Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. En u hoort hem nu, Toon Hermans met Vogeltje, wat zing je vroeg? Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegenvieren, zoals morgens tegenvieren. Omdat het dan was echt gezellig wordt. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. En het kwam altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slokje komen.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 Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat de tegenvieren, vieren, zo snorkens tegen vieren. Omdat het alles en de gezellig kort. Een vogeltje, wat zingen vroeg. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort.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 Buurden, raak ik altijd overstuur? Luister alsjeblieft, ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt ik kon het niet. Daarom noem ik. Nood. Ik sta op rans, en bloot. Op elk kwartet in semineur ziet u mijn boezem in majeur. Zo sta ik op Branducus, concert, mama. De weifel tot mijn knie. De wind speelt door mijn oud coiffure. In hendelsuite, in neft uur. Ik ren door het bos, wel deken hart. Op mendels, zoals bij jonkels hart. Oh, ben je rafineerd? Dat is die zweite raf, zo die verliest. Die industrie, die weet al jaren waar Abraham de moestert haalt uit haren en slaren. Ik ben de juffrouw van de platenhoes, de hoezepoes, de hoezepoes. Op Jazz. Ik voel me in mijn element Als muze van het amusement. Dit is de Charleston die men deed. Nu 35 jaar geleden De tijd van praten, de tijd van moe Met hoe voor die en die voor toe U ziet me buiten met de Hoezepoes. En daarvoor hoorde u Cornelis Vreeswijk met... Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En een van, van mijn favorieten heb ik geloof ik vorige week gedraaid of die week daarvoor. Nee, volgens mij vorige week de Nozem en de Non. CFM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. De Foraios was een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid vergaarde. Met covers van onder andere de Everly Brothers, McGuire Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tierengroepen. En de Four Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce... En Jan Schout waren broer en zus. En Ria Lubberink en Dick van Niehoff. Nadat het cabaret bekend Onbekenden. Nadat zij het cabaret bekend Onbekenden. in 1957. werd er eerst een eerste single opgenomen: een cover van Bye Bye Love. geproduceerd door Jack Bulterman. En u hoort ze nu de voorraadjes met de. Waarom loop je mij op straat voorbij? Dus pik in bij je pakken ga naar Happy bij je park, ga naar Is in mooi vaak? Ja, ja Waarom stom? Van de belastingdruk. Wat ik verdien, blijft ongezien. Dus pik ik wat ik pak, ik kan een pikbak. pik ik wat ik pak, ik kan een pikbak. Ja, zakkenrollen is een fijn vak. Niet van de belastingdruk. Ja zakkenrollen is een fijn vak. Ga wel, ga er. Die zak is ook leeg. Rijke piep doet altijd. En pakken kan een pikpak Een je pakken kan een pikpak Ja, zaken is een fijn vak Ik Je rollen is een Neem Bill Sykes, spierenheld Die roeft geld met geweld Al wie is klein moet handig zijn het is pikkie wat pakken, pakken, kan pakken, piepak. pakken, pikkie wat je pakken, kan pakken, piepak. O zakken rollen is zo'n fijn vak. pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, pakken, hij vermoedt. Geen gevaar. Kijk, heet lees daar. Het pik wat je pakken kan, pik pak. Het pik in wat je pakken kan, pak. Je zag er al in is zo'n vijfak. Wat je voor Je zak er Niet te wel, het is een oude man. <laughs> Ik een, waar worden mijn vingers heet. Dus heel bewust voor mijn ziel, rust. pik ik wat ik pak, ik kan een pik pak. En pik ik wat ik pak, ik kan een pik pak. Zaken rollen is zo'n fijn vak. Ja, en dat was Jody Jordaan. We tik in wat je pakken kan. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard. Als u het programma gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En uiteraard niet vergeten, aanstaande dinsdag uh, de persconferentie. En dan uh, gaan we kijken of uh, de restricties uh, uh, verlengd worden van 5 tot 5. En misschien dat er uh, dingen langer open gaan. We gaan het allemaal meemaken. Ik wens u in ieder geval uh, nog een fijne dag, fijn weekend en misschien tot volgende week. Tot ziens! Wat. Mooi, we ben je lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig in een woord geweldig. en je iedereen... FM, wens jullie allemaal fijne dagen en een voor